Op een groot scherm zagen de moslims in Londen ook speeches... van de Britse premier Cameron en van de aartsbisschop van Canterbury. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen is het zonnig. Het wordt 20 graden aan zee en 24 in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANOB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Bussum en Laren een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zij Groenhart. Vannacht gaan de kasten open en vallen de lijken eruit. Inderdaad, we hebben het vannacht over geheimen. Over onthullingen. En het is, we zijn een uur bezig. Ik heb al allerlei fantastische dingen voorbij horen komen. Bijzondere dingen, openhartige dingen, eerlijke dingen. En ik hoop dat dat in het tweede uur door zal gaan. We praten over geheimen. Oh, het is altijd een beetje spannend hè? als je een geheim moet gaan opbiechten. Maar mijn eigen ervaring is dat hoe spannender het is om het op te biechten... hoe lekkerder het is als het dan eenmaal van je schouders af is. Het is bijna een soort opluchting. Misschien ben je aan het luisteren en twijfel je en denk je... nou, ik zou eigenlijk wel eens willen praten over dit en dat geheim. Maar ik weet niet of ik het durf. Nou, Ik wil zeggen, zie lust vannacht als jouw biechtstoel. Ik ben jouw priester, jouw pastoor op het gebied van de Lust. En ik hoor graag al je verhalen aan 0800-1121. 0800-1121 voor jouw onthullingen. Mailen mag natuurlijk ook naar lust@bnn. Straks schakelen we over naar uh, mijn vriendin Boyd's Bar... voor de tweede keer vanavond. Die uh, zijn nog lang niet uitgepraat over het onderwerp... en durven altijd net meer te vertellen... dan... Oh, nou ja... Dan, dan, dan anderen. En dat vind ik altijd heel leuk. Maar eerst uh, duiken we even... gaan we even terug in tijd jaren negentig. Charles en Eddie. Deze keer toch nog wel? Jawel, dat zei ik toch? Als ik zou kunnen zingen, dan zou ik zingen... Ja, dat, dat, dat liedje. Ik denk, draai me dan. Eerder toen we intuneden uh, bij onze vriendin Boyd's Bar... toen had Edwin het erover dat hij uh, een open relatie had... en dat het soms uh, beter was om te zwijgen dan om te spreken. Hij zei, nou ja, als mijn vriend vreemd gaat een keer... en ik weet er niks van, dan is het oké. Okay. Ik wil er ook liever niks van weten. Ik ben wel heel benieuwd hoe de anderen daarover denken. Boyd's Bar... Maar jij dan, Charlotte, jij hebt nu ook al best lange relatie, toch? Mm -hmm. gaan is er mooi niet bij, hoor. Echt niet? Hoe lang nee. ja, ja. heb jij een relatie? Anderhalf jaar? Oh ja, nee, nee, dan is dat er nog niet bij. Nee, <laughs> nee dat vind ik echt. Ik vind echt uh, de eerste Nou, twee jaar dan moeten echt oh, ja. alleen maar over rozen gaan... en on- en achtbaan, en daarna dan komt uh, een beetje de shit, de oh. fan... en het is nog een half jaar. Nee, halfjaart. maar dan nog vind ik niet dat je dan een beetje met andere mensen mag... en kan gaan... Heb jij dat wel nu, dat je met je vriend gewoon... Te vertellen. Nee, nee, nee. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dat wel een keer gaat gebeuren. Ik ben nu vijf jaar met die gast, uh, ik ben 29. Uh, als ik straks 35 ben, en uh, ik kan niet de rest van mijn leven. Dat is heel, ik vind het heel normaal dat, dat, dat ik een beetje, ik hoop een Edwin-constructie krijg. Ja. ja? Nou, dat dus ja. hoop ik helemaal niet. Zou je ja, nooit meer met iemand anders jawel, zeggen? Wel, maar dan niet in mijn relatie met degene met wie ik nu ben. Maar wel in je ik volgende dat, relatie. Nee, maar ik vind dat je... Als je met iemand een relatie hebt, dat ben ik dan weer... Dan ga je niet met andere mensen ook nog. Dan ben je gewoon met diegene. En als je dan met andere mensen wil, dan moet je het gewoon uitmaken. Want dan heb je blijkbaar behoefte aan iemand anders. Dus dan ga je nee, maar met diegene. Nee, iemand. maar je hebt alleen maar behoefte nee, aan nee, seks. Nee, maar, nee, ja. ja, maar ja. dat vind ik ook op dat punt. Maar waarom zou je het dan uitmaken? Heb je, is, is, is de relatie dan echt zo kut dat je... Weet je, het nee. enige waarom je het uit wil maken is omdat je seks met iemand anders wil. En stel dat jullie alle twee er daar geen problemen mee hebben. Ja, waarom zou je het dan uitmaken? Ja, maar ik denk dat dat zo weinig voorkomt. Dat je het er allebei mee eens bent. En dat je er gewoon het allebei kan doen. En ondertussen met anderen zonder dat je jaloezie niet op een gegeven moment de kop op komt. En ja, daarom hebben. moet je ja. het dus ja, misschien het niet zeggen. Daarom is het, daar mag je misschien wel kleine hebben. Ja, maar dan heeft het misschien een beetje ja. vreemd gaan Als je het niet hebt uitgesproken dat je dat doet. Ja, maar ik, ik, ik ga niet aankondigen van, uh, hi, dan zeg, ik vanavond. Um... Nee. Maar, maar als hij dan nou, zeg maar, jouw vriend dan, uh, dan niet thuis komt slapen... en je ligt er thuis alleen in je bedje, denk je van niet van... Nou, wat zal hij nou allemaal aan het doen zijn? Nee. Nee, dan denk ik, oh, lekker, lekker... Uh, lekker rustig. Hele bed voor mezelf. Ja, weet <laughs> ja, je dat er echt? Ja, echt hoor. Ja. Ja, joh, want uh, ik zie hem morgen dan, toch? Of overmorgen? Weet je, er is, dat, dat, dat vind ik het prettige. Dat je op een gegeven moment um, een, een soort zekerheid hebt van... van hij gaat niet weg. Dus um, um, wie er ook tussen komt, ik weet zeker dat hij niet zegt, um, weet je... Oké, okay, om... maar heb je dan niet, zeg maar op het moment dat jij in ieder seks met hem hebt, ga je dan niet aan jezelf twijfelen? Van, misschien is diegene met wie hij gisteren is geweest een stuk beter? Nee. Maar daarom wil je ook niet weten of hij met iemand anders of nee. is geweest? Of nee, ja. ik wil er geen last van hebben, net zoals dat hij er ook geen last van wil hebben. Nou, wonen jullie wel samen? Nee. Ah, oké. Okay, maar dan hij dan... woont wel echt vlak bij mij, dus, dus we wonen wel een soort van samen, maar hij heeft zijn eigen huis en ik ook. Dat is echt een, een hele fijne Dat maakt het ook al makkelijker, denk ja, ik. ik denk als ja, als ze samen woont, is dat wel een ander verhaal. Maar, maar ja. dus wordt het helemaal weggetrokken van jaloezie en onzekerheid. En, nee, ja, daar, daar gaat het gewoon niet over. En dat vind ik echt heel prettig. Dus Daarom zeg ik ook, als, uh, Charlotte, als jij zin hebt om, om een keer met iemand anders te seksen... dan moet ik het uitmaken. Ja, hoezo? Want je hebt het toch prettig met je vriend? En dan kan je het, het gevoel dat jij um, zin hebt om met iemand anders te seksen... Ja, dat dat, dat. dat... dat kun je, dat kun je, dat kun je, dat is heel menselijk. Dat is heel menselijk, zegt Leslie. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is een, een soort ongoing discussion... die steeds her en der weer wordt opgerakeld. Uh, we zien grote Hollywoodsterren die daarbij zweren open relaties. Will Smith en Jada Pinkett. Brad Pitt en Angelina Jolie. Laatst werd... Uh, de Jill Scott, de zangeres, van nou misschien is dat wel de manier. Want is het logisch, is het haalbaar om 20, 30, 40 jaar verliefd op elkaar te blijven. Van elkaar te houden en voor elkaar te kiezen. Alleen maar voor elkaar. Hoe open moet je zijn in een relatie? En als je ontzettend open bent, leidt dat soms tot een open relatie. En mag je er dan ook voor kiezen om niet altijd open te zijn... over wat je dan uitspakt in die open relatie. Als je het nog begrijpt, bel me. 0800-1121. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij ervan vindt. Lust, Lust, Lust. Radio 1. Lust, Lust. Het is de nacht van de grote geheimen en ik vind het fijn dat er stevig gebeld wordt. Priscilla, goeienacht. Goedendag. Priscilla, hi. Jij luisterde naar Lust. Jij hoorde dat het ging over geheimen, onthullingen. En toen dacht jij, ik heb ook een geheim. ja. Nou, vertel, de vloer is van jou. Nou, ik ben 6,5 maanden zwanger van mijn ex. Je bent 6,5 maanden zwanger, gefeliciteerd. Dankjewel. Maar dat is een geheim, dat ziet hij toch? Na nou, 6,5 maanden is zichtbaar toch? Dan heb je echt wel een stevig buikje toch? Ja, maar de mensen om me heen zien het wel, maar hij ziet het niet. En hij weet het dus ook niet? Nee, want het was zeg maar ook wel een relatie met afstand. Het was alleen maar weekend zeg maar dat ik het zag en vakanties, maar verder. Niet door de week. Niet door de week. En uh, hij is nu je ex, maar tijdens de relatie werd je zwanger. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen, ook als iemand je ex geworden, dat als je er dan achter komt dat je zwanger bent, dat de hele situatie voor je gevoel verandert. En dat je denkt, nou ik, hoe we ook uit elkaar zijn gaan, want zijn jullie vervelend uit elkaar gegaan of viel dat wel mee? Ja, best wel. Best wel vervelend uit elkaar gaan. Vertel eens. Nou ja, het klinkt misschien heel raar, maar hij kwam er in één keer achter, toen hij naar het feest was geweest, dat hij op jongens viel in plaats van meisjes. Oeh, ja, hij, hij had ook zelf, een geheim. Dat had hij zelf dus eigenlijk niet in de gaten in het begin. Dus ja. Hij had ook een geheim, hij is homoseksueel, dat vertelde hij aan jou. Nou, dat is inderdaad op zich een goede reden om dan te zeggen, nou, we moeten misschien uh, allemaal een andere kant uit. Maar dan kom jij erachter dat je zwanger bent. En toen heb je jouw geheim niet aan hem verklapt. Waarom niet? Nou ja... Hij had er wel moeilijk mee dat hij homo was, dat hij erachter was gekomen en toen wou ik hem niet nog eens zorgen bijgeven. Dus uit een soort, uit een soort onbaatzuchtigheid, heb jij gedacht, die jongen die heeft het zo moeilijk met zichzelf. Ik ga er niet nog uh, een, een, een, een, een omstandigheid bij gooien. Ja, precies. Want ik kwam er na drie maanden of zo pas achter dat ik zwanger was. Maar heb je dan helemaal. Je kwam er na drie maanden achter, je bent nu 6,5 een een maand. Heb je in die 3,5 een, een maand dat je het weet. Nooit gedacht van, goh, ik zou het moeten vertellen voor mijn kindje... omdat het ook belangrijk is dat hij een vader heeft... ondanks dat het een vader is die dan uh, op mannen valt... en dus geen relatie met jou wil. Uh, of dat je zelf behoefte had om je zwangerschap... met degene te delen die jou zwanger heeft gemaakt. Heb je dat allemaal niet gehad en gevoeld? Ja, dat wel, maar ik wist ook niet hoe ik het moest vertellen eigenlijk. Ik was er best wel onzeker over. Ja, ik, ja, ik kan het me ontzettend voorstellen. Nu vertel je het op de radio. Wat was de reden dat je denkt, ik wil toch even mijn verhaal kwijt? Bij mij? Nou ja, misschien ook wel een beetje de hoop dat hij het hoort. Maar ja, dat is misschien wel een hele kleine kans En mensen ja, mee te delen met mijn verhaal. Ja, gewoon even delen in de hoop dat hij het hoort. Want als je het even helemaal zou mogen uittekenen. Stel nou dat hij op dit moment zit te luisteren en denkt... Fuck, ik herken Priscilla's stem. 6,5 maand zwanger, ik krijg een kind. Wat wil je dat er gebeurt? Met het... Nu je je geheim dan aan mij onthuld hebt? Ja, ik weet niet eigenlijk. Ja. Nou, je weet het wel. Als je even diep in je hart kijkt. Wat zou je willen dat er gebeurt? ja, dat mijn kind dus ook een vader krijgt. Dat hij dus is. Oké, okay. ik hoorde even gek geluid. Was jij dat zelf of zit er iemand met je mee te luisteren? Nee, ja, er zitten iemand vrienden. Maar we zitten op een feest, zeg maar. Maar ik zit buiten, dus. Okay. Ik denk van binnen afkomt. Oké. Okay. Wat grappig dat je tijdens een feest even naar de show belt. Wat goed. Ik, uh, ik, uh, ik hoop voor jou dat het goed komt. Ik vind dat je het geheim moet opbiechten. Dat is alleen maar mijn mening hoor. Maar ik vind dat je het moet opbiechten. Ik denk dat, dat het ook belangrijk is voor een vader om te weten dat hij uh, vader wordt. Ja, ik denk het ook wel. Maar ik denk dat ik het wel in het echt moet stellen in plaats van via sms op telefoon. Ik zou niet sms'en, nee. Ik zou langs gaan. Ja, precies. Hey Priscilla, top dat je belde. Ja. Oké, okay, goeienacht en plezier, veel plezier op je feestje. Ja, dankjewel. Goedenavond. Zelden. Goed. Spannend. Ja, ik ben er een beetje stil van. Ik zit hier maar zo adviezen uit te delen. Het is ook echt advies wat uit mijn hart komt. Maar iedereen moet natuurlijk absoluut zelf weten wat ze doen. Maar ik vind, dat moet je vertellen. Dit kan toch ook zomaar nieuws zijn waar haar ex op zit te wachten en denkt... Nou, ik uh, struggle dan met mijn seksualiteit, maar ik vind het fantastisch om vader te worden. Ik vind dat ze het er moet gunnen. Straks ga ik bellen met Joost. Die is ooit drugsverslaafd geweest en heeft dat heel lang geheim gehouden. Maar voordat we naar Joost gaan, neem ik je eerst mee naar de hemel. Emily Sandy met Heaven. Het is de show van de onthullingen, de grote geheime show. Moet je geheimen hebben? En als je een geheim hebt en je kan het niet langer verdragen, moet je hem dan vertellen? Joost vindt van wel. Joost, goeienacht. nacht. Hi, goeie avond. Je spreekt met, uh, met Joost. Hi, Joost. Joost, uh, vannacht hebben we het over geheimen en jij had ook een geheim. Ja, mijn geheim was eigenlijk. Dat ik gewoon een probleem had met drugs. Ik, uh, ik merkte op een gegeven moment van joh, dat hele drugsgebruik dat heb ik niet meer in de hand. Terwijl ik altijd in de veronderstelling heb geleefd dat ik het, dat ik het allemaal prima kon managen, als het ware. En op een gegeven moment, ja, toen begon het toch echt duidelijk te worden dat dat niet het geval was. Over wat soort drugs uh, heb je net? Waar was je verslaafd aan? Nou, eigenlijk aan het, uh, ja, het hele, het hele party-arsenaal uh, en dan voornamelijk GHB. GHB dus, ja. een hele verslavende ja. druk. Bij spuit en slik hebben we daar veel aandacht aan besteed. Ja, um, want dat is een druk die vrij makkelijk zelf te maken is. En, uh, en het, ja, het is een druk waardoor je een beetje nou ja, omschrijf eens hoe je je gaat voelen. Nou, sowieso de eerste periode dat je het gebruikt, dan is het voornamelijk gewoon alsof je op de allerleukste manier aangeschoten bent ooit. Terwijl je ook nog eens een keertje scherp en bij de les blijft. Ja, ja. Dus de combinatie van roezig, maar wel scherp. Ja, precies. Ja. Nu is het zo bij GHB dat het een druk is die extra gevaarlijk is... omdat die heel moeilijk is te doseren, toch? Ja, klopt. Het is uh, dat, dat, Kijk, je leert erop. <coughs> op een gegeven moment... denk je ermee om te leren gaan. Alleen, dat is echt maar een illusie. Want op een gegeven moment dan, dan neemt het je als het ware gewoon over. Ja. Hoe voelt dat als een druk je overneemt? Dat uh, voelde als een ja, heel, heel erg ja, machteloos moment. Echt van, van, weet je, ik dacht altijd van, joh, ik, ik, ik ga gewoon, ik studeer gewoon, ik werk gewoon en alles lukt. Alleen het enige waar ik geen grip op kon krijgen was gewoon op die drugs. Mm. En ja, dat zorgde wel voor dat, dat, dat, dat, dat, dat mijn eigen waarde een stuk omlaag ging. Ja. En je zegt, uh, je gebruikte het vooral in het partycircuit. Lekker ja. met het uitgaan met het feest. Ik denk dat veel mensen daarmee experimenteren. Uh, wanneer werd dit een geheim? Wanneer werd het een geheim? En wanneer voelde je van... Ik, ik ben wel op het feestje, maar ik ben eigenlijk niet meer echt op het feestje. Um, nou, dat... Dat, dat begint door, door het uh, ja, niet alleen op het feestje te houden, dus gewoon uh, het ook daarna mee naar huis te nemen. En kijk, op het feestje kon ik altijd nog die, die gezellige leuke joost zijn. Um, maar ja, wat ik niet liet zien waren de momenten dat ik het uh, gewoon thuis mee naar huis uh, nam en in mijn eentje uh, lag te gebruiken. En op wat voor soort momenten gebruikte je dat dan thuis in je eentje? Dat was eigenlijk voornamelijk uh, na afloop van het weekend om dan, ja, eigenlijk gewoon eigenlijk de dit de van het weekend een soort van proberen uit te stellen of te overwinnen of ja, dat soort momenten. En als ik jou vraag, want we hebben het vannacht over geheimen, um, wat gaf die druk jou? Wat, wa waarom gebruikte je dat? Um... Ja, dat vind, ik vind, dat vind ik nog steeds. Af en toe begrijp ik het nog steeds niet. Want, want het was ook weer niet zo dat als ik het echt aan het gebruiken was, dat ik me nou altijd zo onwijs geweldig voelde. Nee, dat was het eigenlijk. Was dat het ook niet meer? Alleen, ja, het was, het was voor mij sowieso nog beter dan, dan me nuchter voelen. Want dan voelde ik me eigenlijk ook best wel ellendig en best wel depressief eigenlijk. Nuchter voelde je je ellendig en depressief? Waarom? Um, ja, dan kwam het toch. De realiteit van de situatie kwam, kwam echt ja, harder aan. Zo van, hey shit, ik, volgens mij heb ik een probleem. En ik weet niet hoe ik eruit moet komen. En nou, dat wordt zo'n hele, hele gedachtegang Een hele, ja, echt, echt een soort mindfuck. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van, ja, ik, ik moet wel weer gebruiken. Want hier word ik helemaal gek van. Oké, okay, op een gegeven moment was het dus een probleem geworden. Dat voelde je, daar uh, had je zo je problemen mee. Het was een geheim. Maar op, je bent toen... Uh eerlijk daarover geworden. Tegen ja. wie, in de eerste instantie? Uh, in eerste instantie tegen mijn broer. En daar heb ik toen er samen mij geprobeerd om eruit te komen. Maar dat, dat, dat lukte eigenlijk al snel niet. En vervolgens moest ik het ook, of moest ik, heb ik het ook aan mijn ouders verteld. Die ik eigenlijk over dit deel van mijn leven, ja, eigenlijk al, altijd op een hele verre veilige afstand heb gehouden. Hoe reageerde zij? Ja, kijk... Dat kwam, uh, kwam, er, kwam echt als een schok. Ik bedoel, uh, ja, ze, ze merkte wel aan mij dat ik af en toe een beetje, uh, ja, een beetje depressief was of een beetje down was of, of ja, gewoon niet helemaal lekker in mijn vel stak. Maar toen ze, ze hoorden van mij dat het aan, de, aan, aan drugs lag, ja, dat kwam echt als een enorme schok. Is dat dan huilen, schreeuwen of is dat juist stilzijn? Uh, wat gebeurt er dan met ouders? Ja, dat is, het wisselt. Mijn, mijn pa, die, die, die, die schoot eigenlijk eerst in een, in een, in een behoorlijke, behoorlijke woede. Mm -hmm. uh, mijn moeder was voornamelijk verdrietig. En uiteindelijk waren we gewoon met z'n met, met drieën gewoon hartstikke verdrietig. Ja. Ja. ja. Nu zijn er mensen aan het luisteren die ook met een groot geheim rondlopen en denken: Moet ik dat nou vertellen? of kan ik het beter voor mezelf houden? Geef jij eens advies, Joost, een geheim? Een geheim, zo'n groot geheim als dit? Moet je dat uiteindelijk uh, nou vertellen of niet? Ja, ik, ik, ik ben er nu echt achter gekomen dat, dat, dat eerlijkheid in dit soort, uh, op dit soort momenten gewoon echt het belangrijkste is. Want alleen al het feit om constant in die leugen te leven of constant in dat vlak van, hé, hey, ik moet op mijn hoede zijn, anders merken anderen misschien wat, ja... Dat is gewoon geen leven, dat is gewoon, dat is gewoon een, een gevecht wat, wat je uiteindelijk waarschijnlijk toch gaat verliezen. En ja, het is gewoon veel relaxter om open en eerlijk te zijn. Zeker tegenover mensen waarvan je houdt. En die van jou houden. Ja, precies. Hoe staat het nu met je, je bent open en eerlijk over via drugsverslaving. Is het nog steeds een probleem of ben je inmiddels uh, richting, uh, richting afkikken, richting oplossing? Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Ik, heb nu, uh, ik ben nu veertien uh, maanden geleden ben ik, uh, dus naar, heb besloten om naar een kliniek te gaan. En sindsdien uh, ja, heb, ik, uh, heb ik niet meer gebruikt. En nou, vond ik dat echt wel het eerste, eerste half jaar, eerste driekwart jaar best wel een beetje saai. Ik bedoel, ik was die, die, die sensatie van het leven van een, van een, van een rock, uh, rock, uh, rockstar uh, gewend. En nu, nu zat ik op een gegeven moment op zaterdagavond met een groep andere ex-verslaafden uh, over mijn gevoel te praten. Ja, ja, dat, ja, is ja, ja. Wel, dat is toch wel een hele, hele grote verandering. Maar als ik, als ik er nu zo naar kijk, dan denk ik echt van ja, ik ben, dan is het gewoon voor mij de beste keuze geweest die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Dat is goed. Hé hey Joost, mag ik je bedanken voor je openhartige verhaal? En mag ik je heel veel succes wensen met uh, je verdere proces van afkikken? Ja, dankjewel. En ik, uh, ja... Nou, ik vond het ook hartstikke leuk om het uh, uh, even met jullie te doen. Ja, dank voor het bellen, Joost. Oké, okay, fijne nacht. Fijne nacht. Heb je ook een geheim te delen? Dan mag dat 0800 1121. Of wil je reageren op wat Joost net vertelt? Dat mag natuurlijk ook. Misschien heb je een eigen ervaring ermee of heb je er een hele sterke mening over. Dat mag allemaal bij Lust 0800 1121. 0800 1121. En mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Not again Ice cream Voor alle vrouwen die jong een beetje in de war zijn en af en toe helemaal niet weten welke kant op moeten. Maria Mena this too shall pass. En daarmee bedoel ik ook vooral mezelf hoor. Ik draai heel vaak haar muziek, ik vind het helemaal mooi. Vannacht hebben we het over geheimen. Daniel, goedenacht. avond. Ja, half, half drie. Op zich goedenacht, toch? nacht, ja. ja ik, kom, ik kom net thuis. Ik uh, kom net uit Tsjechië gereden. Net uit Tsjechië gereden? Wat deed je daar? Uh, drie maanden op de camping van mijn ouders gewerkt. Oké, okay, hard gewerkt of niet? Mm, ja, in het, begin, het hoogseizoen wel. Laatste maand uh, was het rustig. En nu ben je weer terug in Nederland en meteen gezellig bij ons in de show. Wat goed. Ja. Moet jij een geheim opbiechten of wil je vertellen over een geheim? Uh, nou ja, ik wil even vertellen over uh, de laatste paar maanden inderdaad. Ik uh, ga al vijf jaar met uh, mijn vriendin. Dat hebben we net gehaald. Gelukkig. En, uh, eens even kijken. Nou, voor de zomer uh, ja. was zij een beetje aan het afstuderen. En we woonden al twee jaar uit elkaar, omdat zij in Tsjechië studeerde. En uh, daarvoor had ze al twee jaar hier gewoond en nu weer twee jaar daar. En nu komt ze dus weer hier wonen. Maar, maar jullie waren ik, dus even uit elkaar? We, waren, nou, ja, we, we hadden een lange afstandsrelatie, twee jaar lang. En uh, hoe heet dat? Toen... Zei ik tegen haar na verloop van tijd. Uh, nou ja, doe wat meer. Uh, als je een beetje eenzaam voelt. dan mag je voor mij best. Uh, iets anders leuks opzoeken met een andere jongen. Als jij je daar prettig bij voelt. Omdat jullie zo lang ja. uit elkaar waren. en je dacht van misschien. Uh, als de eenzaamheid de overhand krijgt. dan begrijp jij het wel. zo? Ja, morgen. ja, inderdaad. En uh, dat, dat zat ik eigenlijk. Misschien zat ik dat ook wel een beetje te pushen. omdat ik uh, misschien dat zelf wel erg leuk vind. als zij het met de andere jongen doet. Oh, maar, wacht, wacht, wacht. wacht. Uh, Hold up. Wat? <laughs> nee, misschien zat ik dat ook wel iets te veel te pushen, omdat ik het misschien wel leuk vind dat zij, dat met een andere, dat zij het met een andere jongen zou doen ook. Oké, okay, waarom is dat leuk? Nou, ja, dat, dat, dat dacht ik toen de tijd. Ik dacht van, nou ja, ik, ik ben nog nooit zo lang met een... Uh, ik heb al meerdere relaties gehad, maar nog nooit zo lang met één vrouw. Ja, en als je langere tijd met elkaar gaat... dan ga je misschien ook andere dingen proberen. Nou ja, zo kwam ik bij die gedachte van... Nou ja, jij dacht misschien... experimenteren in de zin... Sinds... Maar leg mij dan heel even uit... voordat we naar het geheim gaan. Want het gaat natuurlijk over geheim. Ja. Leg mij heel even uit. Neem me even mee in jouw, in jouw geest, in jouw hoofd. Ja. Wat is het experimentele eraan... Uh, als jij je vriendin pusht... dat ze misschien wel met iemand anders een beetje mag rommelen? Wat heb jij daar dan aan? Ja, dat, dat wou ik dus voor mezelf uitvinden... Of ik... Dat wel, uh, of ik dat wel leuk vond. En wel, maar vond je, ja, die vond, gedachte, in, vond je die gedachte ik, ook al spannend? Dat je denkt. Nou, die, die, die gedacht, dat, daar begon het mee, ja, dat ik die gedachte wel spannend vond. Dat, dat was voor mij de, de ja, in eerste instantie de, de insteek. Want ik dacht van nou, dit is misschien wel, uh, wel leuk. Wauw, ik moet zeggen dat ik dit verhaal voor het eerst soort live hoor. En met live bedoel ik in een gesprek. Maar ik lees dit wel eens dat. Dat er, uh, en meer mensen dan we denken ook, dat zijn dus ook, uh, dit is ook een voorbeeld van okay, geheimen die mensen hebben. Hier. Nee, maar ik, ik, ik las in een onderzoek dat er wel meer mannen en vrouwen zijn die stiekem erover fantaseren dat hun vriend of vriendin een avontuur aangaat met een ander. Wat grappig. Oké, okay, goed. Jij dacht, jij dacht dat is ja, spannend. En toen? Ik dacht, ik dacht dat is wel leuk. En uiteindelijk, ik, en toen kwam ik erop van, ze woonden met, uh, met twee jongens samen. En met een van die jongens had ze het jaar ervoor al samengewoond. En ik dacht van, nou ja, euh, doe, wat, euh, doe gewoon wat met die huisgenoten. En dat heb ik uiteindelijk zo vaak tegen haar gezegd. Dat zij euh, na de hand, toen zij euh, bekende: van ik ben met, euh, met een van die gasten, heb ik uiteindelijk wat gedaan. Euh, dat, dat het van mij uitkwam eigenlijk ook. Van ja, het is een idee wat jij in mijn hoofd hebt gestopt. Van euh, ik moest vreemd gaan, dus euh, ik heb het maar met die gozer gedaan. Maar wat, wat dus bleek. Ze vertelde, het, het is in maart gebeurd... en ze vertelde het me denk ik eind mei, begin juni... dat okay, ze dus het helemaal niet meteen. leuk vond. Uiteindelijk ervaren je in de praktijk... dat hoewel het je als fantasie of gedachte spannend leek... dat het helemaal niet zo leuk was... dat ze uiteindelijk echt met iemand anders uh, het bed ja. is gedoken. Ja. En uh, misschien dacht ik in die ene van ook... van in mijn hoofd van... ja, één keer is wel leuk... maar uiteindelijk hebben ze een, een affaire met die gozer ook gekregen... dat het een maand of. Tot... Plus minus heeft geduurd. Waardoor zij dus ook niet meteen de geheim vertelde. Leg eens uit wat er gebeurde. Wat voelde je toen ze dat uiteindelijk vertelde? Wat voor gevoelens ja, komen denk, er dan boven? Uh, Toch jaloezie ook? Ja, jaloezie. En ik uh, dacht van, nou, ik ga naar die gozer toe. En, uh, pff, maar ja, dat is allemaal onzin gedachten natuurlijk. Maar best wel een ja. traditionele soort reactie van, oh, pik niet, ik ben boos. Terwijl je, denk ik zelf, dacht dat je misschien iets meer open-minded was. Ja, ja. Dat, dat dacht ik, ja, inderdaad. Maar het gekke is, terwijl ik dit zit te vertellen, ze zit nu, uh, uh, is ze met de vriendinnen, omdat ze is afgestudeerd, een paar dagen naar Rome toe. En dan denk ik van, nou ja, ik vind het eigenlijk toch niet erg als er dan toch weer iets anders gebeurt met de gozer. Terwijl ik toch op mijn bek ben gegaan en uh, heel verdrietig was die eerste keer. Maar... Als we nou heel even terug zouden mogen in de tijd. Eerlijk, ja, je bent, ja, het is super. Het is, maar ja, het is de nacht van de onthullingen hier bij Lusten. Ja, dus ja. wat dat betreft uh, onthul je veel. Maar daar dat ben ik dan heel blij mee als, uh, als host van de show. Maar als je nou even terug mocht in de tijd. Had je dit geheim van haar al dan niet zelf aangespoord? Ja, had je dat geheim nou willen weten of niet? Ja, jawel. jawel. Want ik vind toch... Want ik ben... Uh, dat is ook een van de redenen waarschijnlijk omdat ik het zelf niet zo erg vind. Uh, in het verleden ben ik ook wel eens vreemd gegaan. Dat heb ik, tegen, heb ik ook aan haar opgebiecht. En dat, uh, daar hebben we toen ook een heel gesprek over gehad. En En, ruzie. en zij vindt het van haar kant: zij vindt het, het vreemd gaan gebeuren. Vindt zij helemaal niet leuk zelf. Dat vindt zij vreselijk. Oké. Okay. Ja, zij, vindt, zij staat er, zij, als, ik het, als ik het zou doen ook, dan hoef zij dat helemaal niet te horen, zegt zij. Maar oh, okay. uh, ik, ik, vind, ik heb tegen haar gezegd: uh, ja, als er, Mocht zoiets wel in de toekomst weer gebeuren. Dan uh, Moet ja, je toch weer eerlijk zeggen? Willen, willen weten. Ik vind dat eerlijkheid toch wel, uh, wat dat betreft belangrijk. Ja, zeker als het als het zo, zoeken voor me aanneemt. Dan, je, dan moeten mensen toch eerlijk zijn. Ook al kwets je elkaar daar dan soms mee. Ja, ja maar uh, wat, ik hoorde in het begin van de uitzending hoorde ik uh, uh, de psycholoog volgens mij zeggen van uh, als het een verliefdheid is en er is voor de rest niks gebeurd, ja, dat hoef je niet te vertellen. Maar als het zo ver gaat, ik denk dat het wel het best is. Als de ander dat weet. Want waar is je relatie anders op gebaseerd? Precies, er moet wel vertrouwen zijn. Daniel, dank voor je belletje. Ik vind dat yes. je echt een heel bijzonder taboe hebt aangesneden. En een heel bijzonder uh, geheime fantasie. Namelijk de fantasie dat je als man... Dus soms over kan fantaseren dat je vrouwt met iemand anders. Vind ik echt, vind ik, daar moet ik een keer een show voor maken. Misschien heb je net, volgens mij heb je net een onderwerp aangedragen voor een van de komende shows. Dus blijf, blijf luisteren, want hier, hier ga ik even iets mee doen. Ja, dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Ik weet dat er mensen zijn die willen reageren op Daniel en zijn verhaal. Dat kan. 0800 1121. 0800 1121. Het is de grote onthullingsshow. Het kan en het mag. Allemaal. Straks ga ik bellen met... en dat vind ik echt een bijzonder verhaal... en ik wil ook dat je blijft luisteren... om dat samen met mij mee te maken. Bellen met Paulien. Zij um, kwam erachter dat ze hif had. Een groot geheim. Hoe leef je daarmee? Hoe deed je daarmee? Hoe vertel je dat? En überhaupt, vertel je dat? Dat straks. Don't understand the reasons why It just isn't worth it. At some point we wake up to find We're stacked up on the starting line Racked up all in a row On your market set gunshot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 Taking along, your heartbeat is beating strong, but one day it will be gone, so listen to it beat now. <laughs> Slow down, if he's in any hurry now, sit back, take a look around, relax.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 It's time to slow down van Jesse D. Lust. Lust. Lust. Radio 1. Lust. Lust. Een geheim kan van alles zijn. Een geheim dat je stiekem verliefd bent op iemand anders is een geheim. Of een geheim dat je ontzettend vreemd gaat, is ook een geheim. Maar er zijn ook geheimen die iets verder gaan dan alleen je eigen gedrag. Zo heeft Pauline het geheim, en eigenlijk is het geen geheim... dat ze vijf jaar geleden werd geïnfecteerd met HIV. Hoe ga je om met dat geheim en hoe open kan je daarover zijn? Pauline, goedenacht. Hi. Hoi, hoi. Pauline, ik ken jou omdat we bij Spuiten en Slikken ooit een portret over jou maakten. En ik dacht voor deze show wil ik heel graag nog even met je bellen. Want ik vroeg me zo ontzettend af. In de, in de portret vertelde je over hoe jij een aantal jaren geleden HIV hebt gekregen. Besmet door een jongen die zelf ook niet wist dat hij ziek was. Klopt, ja. En uiteindelijk um, ben jij ingestort en moest jij naar het ziekenhuis. En na een aantal testen bleken dat jij... Uh, Positief, uh, ja, positief testen op, uh, op een HIV-test. Ja, dat klopt. Dat lijkt me echt een enorme shock om dat voor je ja, kiezen te krijgen. Ja, dat klopt ook. Dan kom je erachter en dan kan ik me voorstellen dat dat dan het grote geheim is. Daar ben je niet ja. meteen open over, toch? Kan ik me niet voorstellen. Nou, het is niet zozeer dat het direct een geheim is. Het is zo'n schok, allereerst, dat het gewoon tijd kost om dat even te, te verteren, zeg maar. Ja, om dat het een plekje te kunnen geven. En ik zat in een situatie dat ik in een relatie was. We waren, we waren net een maand samen. En we zaten samen in dat schuitje. Dus ja, dan, dan ga je dat in eerste instantie even samen een plekje proberen te geven. En ja, twee mensen zijn twee verschillende identiteiten. Die gaan er verschillend mee om. Ik had behoefte om dat te delen met mijn vrienden of met mijn dierbaren. En hij had dat niet. Hij had gelijk zoiets van hup in de doofpot. En uh, eigenlijk heb ik het... In die tijd hebben we het moeilijkst gehad. Omdat ja. het toen, in die periode, het grootste geheim was. Ja. Oh, ik kan me zo... En uiteindelijk zet je jezelf dan toch over die drempel heen. En hoe vertel je dat geheim dan aan vriendinnen? Wat zeg je dan? Ja, ik was, ik was zo bang dat als ik het zeg maar, aan vijf mensen zou vertellen... dat ik daarna niet meer controle zou hebben over wie het wel en niet zou weten. Ja. En ik wou niet iemand in de stad tegenkomen... En dat die het zouden weten en zich ongemakkelijk zouden voelen... of ze iets daarover zouden kunnen zeggen of niet. Dus ja, ik heb echt ja. besloten, ik heb echt een beleid uitgestuurd wow. van weet je wat. Ik, uh, ik wil niet bijdragen aan, aan dat ongemak en dat taboe wat er dus omheen heerst. Ja. En ik ga het gewoon lekker aan iedereen vertellen. Een geheim is natuurlijk niet langer ja. een geheim als je het met meer mensen deelt. Jij bent als een soort, nee. uh, soort proactieve reactie. Ben jij er zelf ja. opener over geworden omdat je bang was dat het geheim ja. anders uit zou komen? Ja. Het is fantastisch dat jij op een gegeven moment hebt gezegd... ik kom naar buiten met mijn verhaal. Um, en mm -hmm. ook als een soort waarschuwing. Maar ik ben toch benieuwd. Jij ontmoet nu een man. Een fantastisch leuke ja. jongen. Dan stort je in de wereld van het daten. Wat sowieso een ingewikkelde wereld is. Want goh, je gaat elkaar ontmoeten. Ja. Wat vind je nou van elkaar? Uh, is hij wel aardig? Wat vindt hij van mij? Alle onzekerheden die horen bij daten... die kent iedereen. Mm -hmm. En dan zet je op die eerste date tegenover elkaar. En hij vraagt wat voor werk doe jij. En jij zegt zus en zo... Hoe kondig je zoiets aan? Oké, okay, nou, nu komt dus dat beleid... wat ik eerder had uitgestubbeld... komt heel goed van pas. Want ik dacht van... als ik het maar eens aan zoveel mogelijk mensen vertel... en die vertellen het natuurlijk ook weer verder... dan weet iedereen het op een gegeven moment wel. Dus ik hoopte mezelf ook een beetje in te dekken. Ik had daarnaast voor mezelf al besloten... van als ik weer ga daten... of ik kom gewoon iemand tegen Of het is zelfs uh, op een avond dat ik uit ben en ik heb een drankje op en ik ben lekker los en uh, ik ben met iemand aan het dansen en er is een flirt, dat ik voor mezelf van tevoren heb bepaald van, ik ga diegene dan toch eerst direct af vertellen, al moet het op de dansvloer zijn, al moet ik hem van de dansvloer af sleuren en zeggen van, luister, ik vind je hartstikke leuk, maar uh, ik, of... Het, het, het eindigt hier, of je moet mij even de tijd gunnen om je, je iets te vertellen. En dat heb, dat, dat heb ik uh, vanaf eigenlijk dus dag 1 dat ik me weer klaar voelde om, om met mannen uh, het aan te gaan, ja. heb ik dat gewoon uitgevoerd. Ik vind het fantastisch. Ik denk dat je daar moedig voor moet zijn. Maar er zijn ook er mannen zijn die ook weglopen, toch? Er zijn incidenten die... Ja, er zijn ook mannen die, die, die schrikken en weglopen. Vertel me eens zo'n verhaal. Ik heb, ik heb echt... Twee drama situaties meegemaakt. Um, ik denk dat de allerergste um, een situatie is geweest dat ik op pizza was. En ik was op de verjaardag van, van een hele, hele goede vriend van mij. Die is zijn ste verjaardag vieren. En ik had zijn zoon nog nooit ontmoet. En toen ik die zoon die avond ontmoette, nou, dat was echt uh, aantrekking. Het spatte er vanaf. Mm -hmm. En is toen, daar is toen vanuit die flirt die eigenlijk die hele avond nog gaande was... is er toen een explosie van zoenen. En, en eigenlijk hadden we misschien al direct de kleren van elkaar slijf willen rukken. Dat is, dat, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Um, maar we hebben niet met elkaar gevreden. Of tenminste, er, hij, die vader, het was nog eens een keer in zijn huis ook... die kwam op de deurbonken, want die had, die had door dat wij er opeens niet meer waren... Mm -hmm. En uh, die wist wel van mijn hif af. Mm -hmm. ja, en ik had die jongen gewoon nog nooit de kans gehad om over mijn hif te vertellen. Dus dat wist hij niet. En ook op dat moment heb ik, had ik niet de kracht om te zeggen van... Ho, wacht even. Nee, omdat je ook... De uh, was uh, op dat moment ja. sterker. En ik weet dat ik de controle heb dat ik het, dat ik, dat ik het nooit onveilig zou doen... of dat ik het, dat ik het zo ver zou laten komen. Barstte dus die uh, vader binnen en die... zei hij van... Uh, het zit zo ja, en zo? Ja, die, die heeft me echt voor aids roer uitgemaakt oh. en weet ik voor wat. Ja. Wat vreselijk. Het is echt enorm geëxplodeerd. Ik heb hem ook nooit meer uh, gesproken daarna. Ja. Terwijl wij echt al, uh, we kenden elkaar al uh, ruim 15 jaar. Jeetje. Oké. Okay. Hey, en terug naar het heden, en... want hoe zit het nu met je liefdesleven? Nou, ik ben nu echt gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Uh, eh, ik ben verloofd met oh, een goed. Italiaan die Wat ik uh, ruim een jaar geleden heb leren kennen. Maar ik wil niet zeggen dat het altijd uh, dat het direct vanaf het begin makkelijk is geweest. Maar hoe leven jullie daar dan uh, samen? Want hij heeft. Hij, is, hij heeft geen HIF. Hij heeft geen HIF. Okay. Um, wij hebben elkaar leren kennen op de bruiloft van een gemeenschappelijke beste vriend. En het eigenlijk vanaf dag één was er al een drama gaande. Want uh, er was een roddel gaande op die bruiloft, dat er een meisje met hif was. Oh, wat ernstig, dit zeg? Ja, en toen. Uh, wij elkaar leerden kennen en hij nam mijn werk en alles vroeg, vertelde ik dat ik, uh, dat ik voor Dance for Life werkte. En uh, dat is hij daarna via uh, internet gaan, gaan, gaan bekijken. En toen zag hij weer allemaal en aids. En toen, één en één tussen twee, vond hij dat toch wel een beetje frappant. En, en direct al, al, al de, de dag daarna vroeg hij me ook van, goh, wat, wat, wat is jouw roeping toch om dat werk dan te doen? Toen zei ik al van, ja, dit, uh, is, het is een behoorlijk uh, verhaal. En ik wil het wel graag met je delen. Maar ik weet niet of dit nu dit telefoongesprek het juiste moment was. En dit was de dag nadat we elkaar hadden leren kennen. Jeetje. Toen maar ik weer terug was in Nederland. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk heb ik het de dag daarna verteld. En zijn reactie is uh, heel begripvol geweest. Okay. Maar we hebben er wel drie maanden over gedaan. Met heel intens met elkaar omgaan. Eh... Uh, om, voordat het aanraakte. Niet alleen voor hem ook om te wennen aan mijn hiv... en al zijn vragen te kunnen delen en, en daar ja, het gemakkelijk mee om te gaan. Maar ook voor mezelf. Ik kan me voorstellen, Pauline, dat de relatie dan een grote uitdaging is. En dat het ja. je gelukt is. Wat goed. Ik ga je feliciteren met je aankomende huwelijk. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zullen bellen... en die een duit in, in het zakje willen doen op het gebied van uh, het delen van een geheim... of willen reageren. Dat mag. Je kan bellen naar 0800 1121 0800 1121. Pauline, ontzettende dank dat je zo openhartig je verhaal vertelde. Een belangrijk verhaal. Dat ja, ja, mensen moeten horen. Goedenacht. Dank Het is It's like I'm lost. Whenever you speak <laughs> Het is eigenlijk een slechte zangeres, hè? Maar ze is wel een ongelooflijk leuke wijf. J-Lo hoorde je met haar plaat Secretly. Ik vond het een leuke plaat om hem ook uh, in de show over geheimen te draaien. En ik ben wel echt gekker, hoor. I completely love J-Lo. Maar ze is gewoon niet zo'n goede zangeres. Maar dat hoeft toch ook niet. Als je zo goed kan dansen en er zo leuk uitziet. En altijd zulke leuke kleren aan hebt. Word je gewoon toch gedraaid in de radioshow. Het is bijna drie uur en dat betekent dat we er zo uitgaan voor het nieuws. Daarna het laatste uurtje lust, waar we nog een keer terug gaan naar Boyd's Bar... waar we Tim zijn column hebben, onze huiskolumnist. Waar Joris op zoek gaat naar de liefde in het laatste uur... en waar we nog een keer bellen met Wil Berghuis. Maar voordat we daar zijn, wilde ik even wat mailtjes met je delen. Want ze komen echt ongelooflijk binnen. Ik heb een kort mailtje van Marco... Hoi, ik heb jarenlang zo'n beetje alles geheim gehouden... en kwam erachter dat dat vreet aan je levensgeluk. Ik heb ontdekt dat het heel fijn is om nu helemaal geen geheimen meer te hebben. Dat maakt dat ik me heel zen voel. Mijn advies aan iedereen is daarom, gooi je geheim eruit. Het lucht op. Leuke uitzending. Groetjes Marco. Nou Marco, dank je wel, ook voor je mail. En ik heb hier een ontzettende heftige mail over een man met een groot geheim. Ik lees voor. Ik vind het een leuk onderwerp waar jij het vannacht over hebt. Ikzelf heb ook verschillende geheimen en die hebben te maken met seks. Of beter gezegd met SM. Mijn naam is Jim en ik woon in Rotterdam. En ik heb mij altijd al aangetrokken uh, tot het gevoel om me te laten domineren. Tijdens mijn huwelijk met een knappe vrouw Karen miste ik steeds iets. Ondanks dat ik goed aan mijn trekken kwam. Zij droeg altijd sexy kleding. Maar uiteindelijk was dat niet genoeg voor mij. Ik wilde gedomineerd worden door een dominante vrouw. Toen, nou ja, daar, het is een lange mail, maar daarin staat dat hij dan uh, naar een club is gegaan om daarmee te experimenteren. En um, dat dat uiteindelijk zijn huwelijk heeft gekost. Ondanks dat ik uh, de drang had om nog eens een sessie te doen, durfde ik in de eerste instantie die stap niet te ondernemen. Pas veel later na mijn scheiding ben ik toch over de streep getrokken door, nou, een meesteres met een naam... SM, zegt hij later in de mail, is voor mij iets waar ik van geniet. Maar er is nog steeds een enorm taboe op. Daarom vertel ik het niet makkelijk aan mijn vrienden en mijn vriendinnen. Ik probeer er wel over te praten, maar het wordt al heel snel afgewimpeld als heel raar. Schrijder, ik heb andere namen genoemd in het mailtje. Um, zodat ik niemand verraad, want misschien luisteren er mensen naar jouw programma. Ik weet niet of je mijn mail gaat behandelen, maar ik vind het fijn om mijn hart te luchten aan iemand die ruimdenkend is. Groetjes, Jim. Nou, Jim, dank voor je mail. Eerder in de show hoorden we al dat de grootste geheimen vaak in de seksuele sfeer zitten. Dus uh, wat dat betreft vind ik het heel moedig dat je dit mailtje durfde te sturen. Ik heb nog meer mail, maar dat ga ik allemaal met je delen na het nieuws. Want ook dan praten we weer over geheimen. We praten over onthullingen. En je kan altijd nog even je kans pakken. Lust is vannacht één grote biechtstoel. Je kan gewoon je verhaal kwijt bij mij. 0800-1121. 0800-1121. En mailen kan natuurlijk ook naar lust.bn.nl Ik hoor je straks weer. Radio 1, 1, 1 lust.